Vier uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Enschede zijn bij een demonstratie van de Nederlandse Volksunie twee mensen gewond geraakt. Er waren zo'n 500 tegendemonstranten naar Enschede gekomen. En voordat de demonstratie begon kwamen het tot schermutselingen. Er werd met stenen gegooid. Twee NVU-aanhangers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. In overleg met de politie werd daarna besloten de route voor de demonstratie fors in te korten.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 Goedemiddag, hartelijk welkom. U bent uh, wederom uh, verbonden met uh, Carré in Amsterdam... voor het laatste half uur van, uh, van opium tot half vijf zijn we hier. Uh, ik moet eerst nog even iets uh, uh, aanvullen van uh, het, het vorige uur. Want ik heb toen bekendgemaakt uh, wie de prijswinnaar was... van uh, de, ja, de Bill Withers uh, prijsvraag, zou ik het maar noemen. Maar er is kennelijk iets technisch misgegaan... waardoor het niet op de zender te horen was. Uh, daarom ga ik het nog een keer doen. De vraag was dus, wie, uh, wie, hoe, hoe heet de zus... Nee, de dochter van Bill Withers. Die vanavond met uh, Ruben Heijn en Benjamin Herman en anderen hier in de grote zaal staat. Uh, als, als degene die dat wist, die, die, ja, die, die maakt kans op twee kaartjes uh, om daar vanavond bij te zijn. Nou, de winnaar is bekend. Uh, dat is uh, Sascha Spijker. Uh, Sascha, gefeliciteerd. Ik heb begrepen dat je als een haas van de snelweg... wordt afgescheurd om uh, op tijd uh, te kunnen mailen. Nou, dat is heel fijn dat je dat niet al rijdend hebt gedaan. In ieder geval, vanavond liggen er uh, twee kaartjes voor je klaar. Je moet even mail, je mail in de gaten houden. Je gaan, we gaan je uitleggen hoe je aan die twee kaartjes uh, komt. Want iedereen, iedereen kan anders wel zeggen dat die Sascha Spijker heet. En dat moeten we niet hebben, natuurlijk. Um, uh, dat is over uh, uh, uh, vanavond, over dat. Uh, dit uur, uh, twee gasten aan tafel. Cornald Maas. Cornald, je hebt uh, zoals elke week... Uh, Drie, drie of twee, drie dingen die je wil bespreken. Wat, wat wordt het? Uh, nou, heel veel Kate Bush. Hadden we het net al <laughs> even over. Heel, heel veel Kate Bush. En een klein beetje ochtendwoede over een, een hoofdredactioneel NRC. Waar ja. jij ook boos over was, ja, las ik, was ik op ook Twitter. boos over iets met Nederlandse literatuur en dergelijke. Juist. Goed. Uh, Elke tafel, Jof. Uh, je bent de, de, zeg maar de, de artistieke baas van de mode in. Uh, in Arnhem, want je zou denken uh, het grootste modefestival ter wereld... dat is vast ergens buiten Nederland, maar dat blijkt in Arnhem te zijn. Precies. Ja, ja. Maar uh, daar gaan we het zo over hebben. Eerst de ja. uh, Koerskunst, want Koerskunst, dat, uh, dat weet u, dat is een initiatief... om uh, ja, meer aandacht te, te vragen voor, uh, voor de kunstwereld... en of die kunstwereld nou op een of andere manier anders uh, georganiseerd uh, kan worden. Daar wordt uh, hard aan gewerkt. Uh, elke week in de Volkskrant ook uh, nieuwe initiatieven daar op dat gebied. En uh, nu heb ik aan de telefoon Dingeman Kuilman. Goedemiddag. Goedemiddag. College, collegevoorzitter van Artes. Um, en het idee wat in, uh, op, op de site wordt gelanceerd, wat je lanceert... dat is uh, om meer jonge bestuurders in de culturele sector aan de, de slag te krijgen. Ja, zo is het. Ja, waar, waarom vind je dat zo belangrijk? Wat is er mis met uh, uh, ja, mensen met heel veel routine en ervaring... Nou, daar is op zichzelf niet, zo, niet zoveel mis mee. Het is altijd goed om uh, mensen met veel routine en ervaring te hebben. Maar wat ook belangrijk is, is dat je uh, dertigers en uh, veertigers... Uh, eerder betrekt bij uh, kunst en cultuur. Mm -hmm. En ja, een van de manieren om dat te doen... is om ze ook uh, zeggen, actief te betrekken bij het bestuur en het toezichthouden van, uh, van instellingen. Kijk, die kunst en cultuur bestaat uit... Uh, Ongelooflijk veel stichtingjes en bedrijfjes die vaak heel klein zijn en heel ingewikkeld ja. en soms ook heel instabiel. Hè, die altijd moeten nadenken over waar haal ik het geld vandaan, uh, waar zit mijn huisvesting, uh, hoe vind ik mijn partners. Nou, als je daar uh, uh, ook laat zeggen, jongere bestuurders bij zou kunnen gaan betrekken, denk ik dat er heel veel bij gewonnen zou kunnen worden. Ja, maar ja, jonge managers die, die willen vraag, vaak ergens kort zitten... dan cashen en dan heel snel weer weg. Dat is niet iets wat je nou, in de culturele dat, sector... Dat is, dat is, ja, ik, ik denk het niet. Ik denk dat dat, dat een beetje een, een beeld is waar we van af moeten. Ik denk dat uh, uh, veel jonge managers, maar, maar uh, jongeren die worden opgeleid... bij ja. mbo instellingen of ja. bij universiteiten... dat die eigenlijk heel erg geïnteresseerd zijn... om culturele of maatschappelijke dingen te doen... Hm. maar dat ze vaak de weg niet weten... Uh, en dat het soms ook lang duurt voordat je, zoals jij ook zegt, de ervaring opbouwt om die stap te durven maken. Ja. Nou, wat zou je kunnen doen vanuit het onderwijs? Artest is een, is een hogeschool voor de kunsten en ja. om ons heen hebben we ook veel andere hogescholen en universiteiten. Je zou kunnen zeggen, kun je nou niet een minor, een soort keuzevak maken? Dat gaat over het besturen van culturele instellingen. Mm -hmm. hè? Dat, dat kun je volgen. Ja. En dan zorg je ervoor dat zo'n keuzevak ook is aangesloten op het culturele netwerk in je omgeving. Dan krijg je dus, uh, laat we zeggen, gekwalificeerde jonge bestuurders. Je krijgt een soort verse instroom. En ik denk dat dat enorm helpt om uh, die culturele wereld sterker te maken. Ja, uh, Geoffrey Molhuizen, Joff, uh, die zit hier aan tafel. Uh, is dat een voorbeeld van een, een jonge manager zoals het zou moeten? Uh, nou, nou, ja, jij hoe boel... oud ben je eigenlijk? 34. 34, nou, ja, is jong genoeg. En even, even de reactie van uh, Dingenman Kalman nog. Ja, hallo? Je ja, ja, ja. Een reactie op de jeugd van Jos, nee, ik vind het... Ik vind <laughs> nee, of hij, een voor, of hij een voorbeeld is van zo'n zo jonge manager. Ja, ja. nee, ik, ik, ik vind het uh, uh, ongelooflijk goed dat, uh, dat uh, Mode Biennale niet gekozen heeft... ook daar weer voor iemand van, uh, van 50 of 60... die overal in de wereld sporen verdiend heeft. Maar dat je kiest voor iemand die relatief jong is... En die je uh, ook de kans geeft om uh, op zo'n evenement uh, zijn, uh, ja, zeggen, zijn reputatie op te bouwen, ja. zijn naam te maken. Goed, gaan jullie. Dat, dat is een, soortgelijk, een soortgelijke beweging. Ja. Ga, gaat, gaat, uh, um, uh, Arthes, gaan jullie het, het, het programma ook aanpassen? Dat je, dat je dus uh, jonge managers op die manier uh, ook klaarstoomt voor, voor die wereld? Nou, dat, dat, ik, ik zou dat wel graag willen. Kijk, uh, ja. uh, we hebben daar vorige week over gepraat. En het zou denk ik heel goed mogelijk zijn om uh, te kijken of we met één of twee hogescholen in onze omgeving dergelijke keuzevak kunnen opzetten. En dan kijken of je met uh, de gemeente en de provincie er ook een netwerk omheen bouwt van culturele instellingen. Mm -hmm. En op die manier actief aan de slag gaat om uh, in ons geval in Oost-Nederland yeah. dat netwerk te veranderen. Oh. Ja, en, en, en die oude garden binnen besturen, die moeten dan maar uh, bestuurder worden van het Rosa Spierhuis of Nee, nee, nee, nee, nee. Die heb je ook nodig. Hè? Maar, maar het gaat vooral ook om de diversiteit. Je ziet ja, toch ja. vaak dat, dat, dat besturen, dat doe je uh, vanaf je vijftigste als het wat rustiger wordt en de kinderen zijn het huis uit. En, uh, uh, je, je, je, dat, dat zijn dan toch vaak een beetje de motieven die een rol spelen. Je ziet, je ziet toch vaak dat besturen gemiddeld genomen vrij oud zijn en ook voor de discussies die daar gevoerd worden... voor het tegenspel dat je kunt bieden aan de directeur, aan de mensen die het, die het werkelijk doen... Ja. is het gewoon heel belangrijk dat uh, uh, ja, daar ook jongere bestuurders okay. aanwezig zijn. Oké, dat is duidelijk. Goed, uh, de, de, het hele initiatief is na te lezen op koerskunst.nl... net als uh, veel andere initiatieven. Dankjewel, Dingeman Kouman. Dit is Radio 1 Opium. Ik ga zo met uh, Joff verder over de Arnhem Mode Biennale en uh, Kornogmaas, uh, Daar praat ik straks ook mee natuurlijk. Eerst even iets anders, want uh, aanstaande maandag uh, vindt het debat... Kunst is van ons allemaal plaats in het uh, Bijlmer Parktheater in Amsterdam. Daar kunt u bij zijn, om kwart over acht begint dat. Uh, aan de hand van stellingen voert dan Pieter Jan Hagens... het debat over de toekomst van de kunsten uh, met gasten uit de wereld van kunst en cultuur. Dat is een hele opdracht, Pieter Jan Hagens. Goedemiddag. Nou, zeg dat wel, ja. Ja, het wordt wel... <lacht> Dat wordt wat ja, nou ik, ik verheug me er wel erg op, want uh, volgens mij is dit wel het moment om eens een groot en fris en uh, onverschrokken debat te voeren over de kunsten en uh, hoe die er nu voor staan en hoe de toekomst eruit ziet. Ja, zijn er ook mensen van, van bijvoorbeeld van de politiek die dan uh, zeggen van nou dat vinden wij ook, we komen ook? Nou, ik zal je eerlijk zeggen dat uh, vanuit politiek Den Haag uh, de animo om te komen mij een beetje tegenviel. Hm. Um, We hebben bijvoorbeeld wel uh, wethouder Antoinette Laan uit Rotterdam uh, bereid gevonden te komen. Zij is van de VVD ja. en in, in die zin uh, al een interessante uh, uh, gesprekspartner omdat die partij natuurlijk in het kabinet zit. en ook mede de handtekening zet voor allerlei bezuinigingen. Ja, ja dus dat is wel goed dat, dat die er in ieder geval is. Haagse bestuurders dan wellicht niet. maar ook mensen uit het kunstenveld, toch? Mag ik aanvullen? zeker. Uh, we spreken met van alles en iedereen. Uh, met hele bekende mensen. zoals Ivo van Hoven natuurlijk van Toneelgroep Amsterdam. Ja. de acteur Gijs Scholten van Aschat, uh, die komt. maar ook ja. een, een, een jonge, misschien minder bekende kunstenaar als Monique van der Werf. Uh, we hebben Saver Yurda van Podium Mozaïek in Amsterdam. Ja, het, en, en zo nog veel en veel meer. Dus uh, het wordt wel een, een, een mooi en kleurrijk gezelschap. Ja, dat is mooi. Heb je al uh, een van die drie stellingen waar, waar aan de hand van gesproken gaat worden? Heb je die paraat toevallig? Dat uh, mensen daar ik, alvast ik, over na kunnen denken? Ik heb ze allemaal voor je paraat als je zou willen Kijk, waar, het, waar, waar we die stellingen aan ontlenen... dat is zeg maar, aan de geluiden die nu vanuit Den Haag uh, komen. Bijvoorbeeld dat kunstenaars hun eigen broek op moeten kunnen houden. Ja. Bijvoorbeeld dat het publiek moet bepalen. Da dat zijn de stellingen aan de hand uh, waarvan we discussiëren. De stellingen zijn niet per se waarheden zeg ik er meteen maar even bij, ja. maar dat zijn, uh, dat is, uh, ja, die vormen eigenlijk de kapstok uh, waar we de discussie aan ophangen. Oké, okay, aanstaande maandag, kort over acht in het Bijlmer Parktheater in Amsterdam. Ik uh, wens je een mooie discussie. Ja, dank je. En ik wou er nog even bij zeggen dat de AVRO niet alleen dit debat doet... maar eigenlijk in alle programma's de hele week lang aan uh, het thema kunst is van ons allemaal uh, aandacht schrik. Heel goed. Ja, ook uh, volgende week hier in Opium. En uh, wilt u het debat bijwonen? Stu stuur dan even een mailtje naar debat.avro.nl. Dank je wel, Pieter Jan. Graag gedaan, Hans. Dag. Nu verwacht ik zo'n geluid van uh, <laughs> uh, dit is Opium, maar dat komt niet. Uh, uh, go Goede uh, debat, hè? Cornel? Ja, het publiek dat inspraak moet krijgen. Ja, het lijkt mij, ik vind het hartstikke goed dat de AVO dat doet, eerlijk gezegd. Er eh, staan nog steeds heel veel stukken in de krant. Het publiek moet de boel bepalen. Daar ben ik niet zo van, eerlijk gezegd. Nee. Als ik mensen zou doen aan het debat, zou ik zeggen... je moet mensen ook vooral dingen aanbieden. Want heel vaak wordt het experiment pas later het succes geboren. Precies. Je moet dat kan het publiek niet altijd overzien in eerste instantie. Verrast het publiek. Ja. ja zoals in Arnhem ook gaan doen, toch? Ja. Dit is een bruggetje naar het volgende onderwerp. Uh, want niet Milaan, Parijs of New York, maar gewoon ons eigen Arnhem. Het het grootste modefestival van de wereld. De Tweejaarlijkse Modebiennale. begon in 2005. Heel bescheiden in de Coberca-fabriek, maar is inmiddels een gerespecteerd fenomeen. En Jof is de nieuwe artistiek directeur. Heb jij een verklaring voor waarom Arnhem zo'n vruchtbare bodem kennelijk heeft voor die mode? Want die, die academie doet het daar ook heel goed. ja. Um, nou die vraag is me zoals vaker gesteld. En je had toen ook geen antwoord, bedoel <laughs> je? Ja, oh. nee, maar daar heb ik iets verder over nagedacht. Ik dacht van, nou ja, Nederland is eigenlijk ook wel een heel rijk cultureel landschap. En ik heb het eigenlijk heel plat benaderd in de zin van... Ja, we zijn ook een heel plat land, dus we kunnen ook heel ver kijken. En <laughs> die horizon zien. Dus dat uh, houdt in dat je gewoon ook experiment en uh, innovatie uh, heel veel dingen kan ontwikkelen wat denk ik in andere landen op een hele andere manier uh, gepositioneerd wordt. Dus en ik denk dat Arnhem daarin gewoon een uh, modellandschap is, cultureel modellandschap. En um, ja, waarvoor dat is, ja, ik denk dat het is gewoon zo. Eigenlijk, ja. ik bedoel, er zijn verschillende plekken op de wereld die uh, bekend staan voor bepaalde specialiteit. En dat is gewoon zo gegroeid. Ja. En ik denk ja. natuurlijk dat Artes uh, daar een hele ja. belangrijk onderdeel, ja. Van, ja, onder, onderdeel van is. Mm -hmm. En ontzettend goede ontwerpers natuurlijk ja. vandaan gekomen. Kortom, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Nou ja, sommige dingen zijn gewoon zo. Ja. Je moet ja. ja. je gewoon accepteren. Je hebt de, het stokje overgenomen van uh, Piet Paris, die het uh, voor jou uh, heeft ja. uh, gedaan en de, de artistieke leiding heeft gehad van de Biennale. Hoe onderscheidt uh, het, het festival zoals het zich nu gaat ontwikkelen zich van wat de mensen gewend waren van Piet Parry? Wat, wat is jouw ja, je mark, je, je, je um, eigen, eigen stijl? Of... Nou, ik, ik ben natuurlijk in principe al eerder betrokken geweest bij de Biennale in mm -hmm. het begin. In 2005 als assistent van Piet. Mm -hmm. In 2007. Je hebt de kunst afgekeken? Co-curator, precies. En, uh, dus natuurlijk uh, staan de pilaren van de Arnhem Mode Biennale nog steeds. En, maar ik denk het verschil voor deze editie is, is dat, ik, dat er hele intensieve samenwerkingen zijn ontstaan met ontwerpers. Uh, in hele grote schaal ook eigenlijk. Uh, en ik denk dat in het verleden uh, het, het uitgangspunt um, of de visualisatie meer gefocust was op het kledingstuk. Ik denk dat dat nu iets uh, verder gaat dan dat. Wat dan wel? Behalve het kledingstuk? Want dat staat stel, stel ook altijd centraal als dat voor mode gaat. Het staat ook centraal in de biennale, altijd. Uh, maar ik heb deze keer gevraagd eigenlijk aan de ontwerpers... om een totaalvisie neer te zetten binnen een aantal vierkante meters. En dat is om tacht, soms 80 vierkante meter of 60 vierkante meter. En ik wilde eigenlijk zien wat er dan zou gebeuren. Omdat ja, mode gaat niet alleen maar over kleding. Mm -hmm. Het gaat ook over een stukje identiteit. Maar, maar wat, wat zie ik dan? Even heel concreet... Een hele bouwwerken, Een soort van habitat eigenlijk. Waarin kleding, kleding tentoongesteld wordt. Dus het gaat bijna een soort van beeldende kunst op. Ah, dus ook de omgeving waarin die kleding ja. gedragen moet worden ja. eigenlijk. Ja. Dat, Precies. Ja, ja, ja. Ja, als je een voorbeeld neemt als een, een Prada bijvoorbeeld. Dat, dat roept meteen allerlei beelden op. En die zijn niet alleen maar in kleding uh, verbonden. Maar ze doen natuurlijk veel meer dingen. Mm -hmm. en, uh, het is gewoon een soort van visuele beeldtaal die er is. En elke ontwerper is een soort van... Uh, ja, professional in het neerzetten van nieuwe identiteiten. en de kleding, de kleding is natuurlijk die eerste laag die daarbij hoort. Maar ja, dat kan veel verder gaan. Er horen accessoires bij, maar daar hoort ook muziek bij. Maar misschien ook wel een soort van gebouw. Want hm. huizen en gebouwen zijn eigenlijk ook een soort van kledingstukken. Ja, ja. dus het wordt heel breed, breed uh, opgepikt. Op, op, ja. ja, ja, uh, je zei al, veel ontwerpers die geïnteresseerd zijn om uh, ook mee te doen aan ja. de biennale. Je hebt grote namen, haal je dan ook binnen. Ja. Kost dat geen enkele moeite? Hoe gaat dat? Heel veel moeite, ja. ja. Nou, daar zijn we toch al ongeveer anderhalf jaar mee bezig. Want jij noemt dan Prada, maar Martin Mangiela bijvoorbeeld ook. Uh, hoe ja. hoe, hoe, hoe ja, weet het? Het wisselt. De een is uh, makkelijker en de ander is wat moeilijker. Dus met sommigen ben ik uh, drie kwart jaar bezig. Omdat a uh, iedereen natuurlijk ontzettend druk schema heeft... en uh, meerdere lijnen de, de deur uit moeten en presentaties ook... Dan dus zeg jij, ja, cut the crap, ik wil gewoon dat je komt. Ja, maar ja, zo werkt het niet. Je moet nee? heel veel geduld hebben. Hoe, oppak, hoe pak je dat aan? Elke maandagochtend bellen? Of? Nou, het is een soort van systeem. Van mailen, juist de persoon vinden die je moet, die je moet spreken. En vervolgens uh, het verhaal uitleggen. Uh, telefoneren, langsgaan. Soms twee of drie keer langsgaan. Vierde keer, vijfde keer. Ja, nou ja er zijn dat natuurlijk op een weer. gegeven moment grenzen. Op een gegeven moment weet je wel wanneer het wel of niet gaat lukken. Um, maar het is eigenlijk uh, heel vlekkeloos verlopen deze keer. Ja. Ik bedoel, er zijn wel een aantal ontwerpers dat ik op een gegeven moment aan de telefoon zeg: maar. Ik voel me een beetje een stalker nu. Omdat ze het dan wel toegezegd hebben. Maar ja, je moet ook ze in beweging brengen om uh, echt ook iets bij te dragen. Ja. Ja, en het lenen van kleren, dat is ook niet zo heel erg makkelijk. Want er zit natuurlijk een, een heel perssysteem erachter. En ze moeten ook wel beschikbaar zijn. En als de woken komt aankloppen, ja, dat is ook heel erg belangrijk. We hebben natuurlijk een soort van perswaarde Dan hang je ineens met een leeg klierhangertje. Eh, ja, dus het zijn allemaal, ja, het zijn allemaal structuren die er nog allemaal spelen natuurlijk. En uh, dus daar gaat behoorlijk veel tijd in zitten. En zeker deze keer, omdat we toch wel hele intensieve, ook productioneel zware... Uh, ja, projecten hebben ge op, ja, geïnitieerd. Uh, kwam er kwam daar heel veel dialoog bij kijken. Ja, jullie proberen uh, heel Arnhem ook uh, mee te krijgen. in de, in ja. de uh, dus niet alleen een, een festivaletje voor, voor de studenten of iets dergelijks. Nee, nee, nee. Maar echt, uh, bedoel, er, hangt ook een, er is ook een hele billboardroute door, door de hele stad. Ja, ja, we hebben ook iets met... Uh, nou ja, ik, ik, ik heb op een gegeven moment een suzie show. een kunstenaarscollectief uit Arnhem benaderd. En uh, ja, het was, ik had zoiets van... Arnhem is zoveel jaren al de plek van de, van de modebiennale. En alle ondernemers en de bewoners hebben er eigenlijk ook constant mee te maken in die maand. Dus het, is wel, het zou wel mooi zijn als we hun een keer iets met de bewoner en de bezoeker van Arnhem zouden kunnen doen. En toen zijn we het geweldige plan gekomen om eigenlijk de bewoner en de bezoeker te fotograferen binnen dat beeld van mode. En er zijn verschillende kunstenaars uitgenodigd om allemaal backdrops te creëren als kunstwerken... Stilisten en fotografen zijn aanwezig geweest... om die bezoeker op een hele mooie manier te fotograferen. In samenspraak natuurlijk uh, met degene die in de foto staat... dat het een samenwerking wordt. Het, is geen, het zijn geen make-overs in de ja. zin. Ja. Uh, is, en dat komt dus allemaal op grote billboards... door het uh, exterieur van de stad uh, te hangen. Ja, ja. En er zijn workshopprogramma's, uh, lezingenprogramma's... Uh, mini exposities door de hele stad heen, pop-up... Uh, winkels en exposities. We hebben een hele grote tentoonstelling ook nog in het Museum voor Moderne Kunsten. En er, en er is een eigen parfum zelfs. Ja. We leggen ze uit. Dat was nou, nodig. Ja, dat was uh, nodig. In eerste instantie omdat uh, we in de editie gaan heel erg hebben over die compositie van dat beeld van mode. Van waar bestaat dat beeld nou uit? Dat gaan we laten zien. Dat, dat heeft verschillende onderdelen in zich. En het parfum is daar eigenlijk ook eentje van. En ik vond het in dezelfde tijd eigenlijk ook wel een heel mooi symbool voor de editie. Want een parfum bestaat ook uit verschillende noten en uh, ja, ingrediënten. Heel rijk, ja. Rijk, dus ja. die laten we het publiek ook ervaren, ook als aparte ingrediënten. En vervolgens het parfum als geheel. En ik vond het ook spannend om het publiek de kans te geven om iets mee te kunnen nemen van de tentoonstelling. Oké, okay. de Modebiennale in Arnhem. Uh, van wanneer tot wanneer? Even de data. Juni tot en met 3 juli. Oké, okay. veel plezier daar. Dank je wel. Dan, uh, ja, ochtendwoede. Ochtendwoede van Cornel Maas. <tog> Jij las vanmorgen, net als ik, uh, ja. het hoofdredactioneel commentaar van de NRC. Toen dacht je van... Ja, het is natuurlijk een middagkrant, maar die komt bij ons al heel vroeg. Kennelijk bij jou ook. Zal ik even een citaat doen? Ja. Of? ja. Citaat, dames en heren. Uh, op de radio houdt alleen de Tros News Show stand... met een wekelijks populaire boekenrubriek. Op de televisie mislukken alle boekenprogramma's door fratsen... die een gebrek aan vertrouwen in het boek moeten verhullen. Het lijkt een onomkeerbare ontwikkeling. Het einde van een tijdperk. Het commentaar heet ook het einde van het boek. Vraagteken. Ja, en dat gaat dan eigenlijk over uh, dat het boekenvak zodanig verlamd is... dat het niet meer in de peilingen heeft hoe nieuwe ontwikkelingen werken. Dat het niet inspeelt op het e-boek en al die andere ja. ontwikkelingen. Valt wel mee eigenlijk, want laatst was ik nog bij een groot debat... met allerlei mensen uit de boekhandel en de bibliotheken... waaruit bleek dat ze donders goed bezig zijn dat te werven. Maar die beginnerlinia past voor mij heel erg onder de categorie van... Uh, met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig omdat het ten eerste natuurlijk niet waar is... dat er op televisie en op radio niet afdoend aandacht zou worden besteed aan boeken. Op ja. de radio ook nog in, in boeken. Op vrijdagavond, in de avonden heel vaak. Op tv, ook op programma's als De Wereld Draait Door. TV en ook, programma's programma Boeken, van Wim Brands. En wat me er dus zo... Ja, boeken vooral natuurlijk ja, op zondag. Ja. Dat nu tijdelijk vanwege de sport weer even op een ander tijdstip zit. Ja. Maar wat me er zo aan irriteert is altijd... dat er zo gemakkelijk uitgegaan wordt van een verondersteld idee... of hoe dat gaat, dat dat dan bevestigd wordt. En dat het dan zo verschrikkelijk moeilijk wordt om... Uh, je wordt zo in de verdediging gedwongen, ook als programma maken, om elke keer maar weer zelf uit te leggen. Het valt heus mee, we zijn mm -hmm. er wel mee bezig. Mm -hmm. Dat is makkelijk. En daar had ik last van vanochtend. Ja, dat het zijn gaat. we dus nu ook weer mee bezig in feite, ja, met de verdediging. Miss misschien moet je het ook wel niet doen, maar ik, ik riep een paar weken geleden hier dat de vuistslag steeds harder moet. Ik ben inmiddels alweer bedaard, dus het valt mee met de vuistslag. Maar ik vind, er moet flink af en toe gemept worden. En, ook, uh, op deze, deze tafel mag je ook niet slaan, want dan gaan de, alle microfoons op ja. tegendraadse opvattingen formuleren en vooral uh, dingen uh, onderuit kachelen als ze niet waar zijn. En Zeker als het zo gemakzuchtig in het hoofdredactioneel gebeurt van de eerbiedwaardige krant... die vandaag overigens ook nog een nogal opmerkelijke reportage bracht... over homo's met honden, maar dat is dan weer heel wat anders. Ja, <lacht> Wou je daar ook nog iets over zeggen? Nee, ik had, nou ja, ik, ik, ik had daar weer flauw tweet over gestuurd. Dus er kwamen allerlei andere suggesties uh, binnen nog. Ja. Potten met poes Pas en op, zo. Pas op, je je ontslagen bij de NRC. Maar dat weet je niet Ik de, kan nergens dus ontslagen niet, nee, worden bij nee, Hans. Nee, nee, nee, nee, <lacht> nee. dus, dus ik vind het rustig. Ja. So, uh, uh, Jof, ben jij een lezer? Lees jij boeken? Of, uh, nee, ben je meer zo van, van de beelden. Meer van de beelden? Ja, van de plaatjesboeken plaatjes, ja. Goed, dan, dan, dan nog iets anders, Cornel, Want je, had, je wilde het ook nog even over uh, Kate, Kate Bush, onze ja. heldin uit de jaren zeventig. Ja, juist, ja, Want in het, dat hadden we net al even over. In de jaren zeventig was dat voor mij als ik vijftien, toen kwam de Kick Inside uit en dat was een soort ik was al volkomen doorgegrepen door die plaat in Brabant... waar ik opgroeide, omdat het voor mij iets heel literairs en mystiek had. Prachtige Wordering Heights. Precies, ja. en al die andere die prachtige staan. nummers. In de tijd ook dat ik verlangde naar het grootstedelijke leven. En een zangeres die zeer tot de verbeelding sprak... en is blijven spreken, vind ik. Omdat ze altijd zo volkomen autonoom... en concessieloze eigen gang is blijven gaan. De eigen platen is blijven maken. Op een gegeven moment uh, ook besloot om op te houden met optreden... al vrij vroeg, omdat ze daar geen zin in had. Mm -hmm nu rustig in Engeland op het platteland woont... niet van interviewers houdt... maar intussen altijd hele mooie muziek is blijven maken. het mooie is dat daardoor is, de, is de, de mythe rond Kate Bush... juist heel erg groot geworden. Dat je dacht van, wat is er van haar geworden? Dus ja, af en toe bracht ze dan nog een album uit. Zes jaar geleden geloof was het, het laatste, stereo? Ja, ja en, en nu heeft ze... Uh, uh, Director's Cut heet haar nieuwe album. Mm -hmm. Is eigenlijk niet helemaal nieuw. Want ze is namens van twee vorige albums. De, de Red Shoes en het andere oh, okay. is... Uh, even kijken, ook alweer. sensual nee, World. World juist, ja, daar hadden we het net ook al over. Uh, heeft zij opnieuw ingezongen... voor een Deel, opnieuw laten arrangeren, opnieuw soms van teksten voorzien. En het is volgens mij een van haar allerbeste albums tot nu toe... omdat het, haar stem is ook nog te geworden. Het is nog even mystiek, nog even schapplichtig aan alles wat je niet kunt bevroeden of niet kunt snappen... maar wat zij toch zingt, schapplichtig aan de literatuur. Ja. En heel opmerkelijk, ze heeft op dat album... ooit in 1989 heeft ze een nummer van James Joyce... althans gebaseerd op een tekst van mm -hmm. hem, Ulysses, zijn roman... Uh, dat mocht toen niet van de erven van James Joyce. Nu heeft ze die toestemming wel gekregen. en Dus heeft ze een eerder nummer opnieuw van tekst voorzien. Okay. En dat wou ik even laten horen. Is iets meer dan een minuut. Maar het begint heel mooi met, de, met de, eigenlijk de klok een beetje van de, de mentor in Amsterdam zou je juist kunnen zeggen. Ja, dit was ruim een minuut. Mooi, hè? Ja, ja. ze hè? Ja, ja, ja, inderdaad. Je ja, had al maar een heel andere ook. stem toch gekregen, ja. Nou ja, voller Ja, ja. Jij bent een fan van... Ja, ja. Ja, ja. ja, Wat vind je ervan? Wat vond je ervan? Vond ik mooi? Ja, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik heel erg weer terug moest denken naar de originele versie. Die vind je dan weer mooier? Ja. Maar waar zit hem dat dan in? Mm, want het originele nummer had een soort van uh, hele lucht, l, luchtigheid, een soort van schoonheid ja. op een bepaalde manier. Dus jouw te razelig. Het is iets te rafelig. Ja. Daar hou ik juist van, dit schuurt. Het is ja. onuitkoopbaar. Ja. Uh, ja. Ik vind dan. Kate Bush haar. Uh, <lacht> Hoe ja, noem je dat? Haar gemiauw vind ik altijd wel heel erg fijn ook. Okay. Oh, ja, ik ben juist een mee want het gemiauw van, het van het begin. Goed, tot over ja. dit is de cd-panel van... Uh, opening, uh. Ja. Ze gaf laatst een interview in NRC, doet ze dan ook eens in de zoveel tijd door de telefoon. Een heel brave interview was het ook. Ja. Waarin ze dan zich dan ook nog afvroeg hoe het toch kwam dat er nog steeds belangstelling voor er was, was. Maar het antwoord op die vraag is dit album. Echt waar. Precies. Hoe nog even de titel van het album? Director's Cut. Ja. Goed, van Kate Bush. Um, ja, kun je ook nog iets zeggen over, over een opium-uitzending de dinsdag? Hans, het is helemaal op met de koek. Nee, maar je gaat wel naar Oerol, toch? We gaan wel naar Oerol, jij ook. Ja. Namelijk vanaf, even kijken, 15, 16 juni vertrekken we. Dan gaan wij, jullie gaan één keer live op die zaterdag. Wij op 18 juni zijn wij live vanaf uh, Oerol, inderdaad. En dan komen wij in de slipstream van jullie... met vijf uh, live-uitzendingen op tv vanaf 20 juni. Maar dat is nog heel ver weg. Vanaf dus de 20ste is dat, ja. vijf dagen achter elkaar. Ja, goed. Nou, dankjewel dat je er was, Cornelt. Uh, en Joffrey ook bedankt. Joff, bedankt Joffrey, Molenhuizen, Joff. Kortweg, dankjewel. <laughs> hey, uh, volgende week zijn wij weer gewoon uh, wel op de, op de radio te luisteren. Natuurlijk, want Opium op de radio gaat, behalve dan tijdens de Tour de France, gewoon door. Uh, dan onder andere regisseur Jostie. die iets bij Soes Dijk doet. U weet wel, Soesdijk waar geen geld voor is. En filmmaker David Verbeek. Voor het terugluisteren van deze uitzending verwijs ik u naar de site opium.avo.nl. Ook de virtuele 14 kunt u daar terug uh, zien en horen. En de, de foto's van het fotofestival Naarden, die zijn verwijderd. Die zetten we daar ook op. Um, om vijf uur... Op Nederland 2, de collega's van Kunstuur... met uh, onder andere een nieuwe aflevering van Hollandse nieuwe. Straks hier op Radio 1. Eerst natuurlijk het uh, journaal van half vijf met Marielle Lachman En daarna het sportforum, Robert Meder. En vanavond ongetwijfeld veel Champions League voetbal. Ik wens u een uh, fijn weekend en graag tot volgende week. En reacties op dit programma kan ook altijd opiumafro.nl Bedankt.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 In Urk is een derde man aangehouden op verdenking van brandstichting bij de woning van de burgemeester. De 22-jarige verdachte werd gisteravond opgepakt. Eerder die dag waren al twee mannen van 18 en 19 aangehouden. Ze zouden drie weken geleden brand hebben gesticht bij het appartementencomplex waar burgemeester Kroon woont. Urkse jongeren zijn kwaad over het nieuwe strenge beleid tegen hangjongeren. Geweld in het amateurvoetbal wordt vanaf volgend seizoen zwaarder bestraft. De algemene vergadering van de KNVB heeft ingestemd met voorstellen van een commissie. Een speler die geweld gebruikt tegen een scheidsrechter wordt minimaal drie jaar geschorst. En als een heel team zich tegen een scheidsrechter keert, zal de ploeg sneller uit de competitie worden gehaald. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Nieubert. Ook vannacht gaat vrijwel overal bewolkt verlopen. En in het noorden en het midden van het land kan nog wat lichte regen vallen koelt af naar zo'n 11 graden en er waait nog steeds een matige zuidwestenwind aan de kust vrij krachtig. En morgen overdag trekt die wind wat aan, overdag... Matig dan ook, maar op IJsselmeer en ook op de Wadden kan er krachtig tot harde wind gaan waaien, 6 tot 7 boven. Verder, verder wisselen morgen overdag zon en wolkenvelden elkaar af. Het wordt zo'n 21 graden, misschien in de noordwestkust 18, in het binnenland iets warmer. En de kans op neerslag is dan nog steeds in het noordoosten het grootste. En ik denk dat u daar dan ook weinig zon te zien gaat krijgen. Nou maandag dan vliegt de temperatuur even omhoog naar waarde van rond de 24 graden. Om dinsdag, woensdag en donderdag weer terug te vallen naar waarden rondom de normaal, zo'n 16 tot 17 graden. Ook dan zon en wolkenvelden en af en toe kans op een bui. Langs de lijn met Robert Meder. Goedemiddag, tot zes uur natuurlijk het sportforum. Dit keer met nu sportjournalist Remco Rechterschot... oud-Devis Cup-captain Tjerk Bostra en natuurlijk Tom Boot. Ook hij is er weer bij. En verder veel live sport. Straks, wie wordt basketbalkampioen van Nederland? Wereldbeker BMX op de Olympische Baan van Papendal. Is hij wel olympisch? Tennis op Roland Garros. Maar om te beginnen Gerard de Groot, want Amsterdam... is vanmiddag hockeykampioen geworden. Gerard, was dat terecht? Uh, ik denk het wel. Als je over twee wedstrijden kijkt, denk ik dat Amsterdam uh, de terechte kampioen was. Uh, vorige week won Amsterdam uh, met 3-2 in het Wageningenstadion. Toen had het laatste kwartiertje, was toen een beetje voor Bloemendaal. Vandaag was de eerste helft volledig voor Amsterdam. Met, ik heb ze hier opgeschreven, wel zo'n vijf, zes open en grote kansen. Na de rust was het Bloemendaal. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan uh, ben je drie kwart van die twee wedstrijden de sterkste. Taka Takema is de aanvoerder van uh, Amsterdam. Een levensgrote beker heeft hij net in ontvangst genomen. Taken. Die beker, is die ongeveer uh, ja, symbolisch voor de prestatie die jullie dit seizoen hebben geleverd? Ja, ik denk op het moment dat je als tweede in de competitie eindigt... En, uh en uiteindelijk toch kampioen kan worden door in de play-offs te winnen van, uh, van de Bloemendaal de laatste vijf jaar op rij kampioen is geworden, dan uh, kan de beker bijna niet groot genoeg zijn. Je zegt, we zijn als tweede geëindigd. Dat komt met name door een slechte start na de winterstop. Hè? Toen verloren jullie drie wedstrijden op rij, als ik het allemaal goed heb opgeteld. Dat klopt. Uh, bij Amsterdam zijn we ook de laatste jaren met Zaal druk bezig geweest. En, uh, dat is heel leuk in de winter zelf, alleen dat uh, we zijn twee of drie keer op rij landskampioen geworden in de zaal. Dat betekent dat we ook Europa Cup moesten spelen. Dus twee weken voordat de competitie begon, uh, de herstart, uh, speelde een groot gedeelte van de ploeg nog Europa Cup Sao in, uh, in Oostenrijk. En uh, ja, dat had gewoon tot de gevolg dat onze voorbereiding op het uh, veldseizoen uh, ja, heel kort was en gewoon niet voldoen. En toen hadden we ook uh, vervolgens Laren uit, Rotterdam thuis en Bloemena uit. Wat gewoon uh, alle drie topploegen zijn en uh, ja, drie wedstrijden, nul punten. Opvallend was, opvallend was toen dat... Jullie coach, Staken van der Hoonert, op de hem bekende wijze heel laconiek reageerde. zei van, ja, die drie topploegen die zien we straks wel in de play-offs. De volgende wedstrijden, die worden belangrijk. Pinocchi en HGC, dat moeten we winnen. Dan blijven we meedoen voor het kampioenschap. Want jullie stonden toen vijfde. Ja, maar kijk, we hadden natuurlijk überhaupt een lastige start van de competitie. Ook in de eerste helft dat we oranje-zwart en dan het genoemde rijtje hadden. Dus we hadden wel uh, al de eerste seizoenshelft erover gesproken. Dat, zou kunnen, dat we in het begin uh, ja, niet zo heel veel punten zouden pakken. En uh, ja, Taken van Honest, uh, de Hoonen. Dat blijft laconieke. Ja, die maakt zich überhaupt niet zo heel veel druk over uh, heel veel dingen. En uh, je moet gewoon realistisch blijven. Als je tegen topploegen speelt, kan het zijn dat je verliest. Zeker als je zelf nog niet optimaal geprepareerd uh, bent. Wat wij in de uh, tweede helft niet waren in het begin. En uh, ja, is het leuk om drie op rij te verliezen? Nee. Uh, maar drie topploegen op rij betekent dat je nou ook alweer wat mindere tegenstanders hebt. Je speelt nu veertien seizoenen in de, in de hoofdklasse. Je eerste kampioenschap pas. Ja, dat is een heel slecht gemiddelde. Zeker als je jongens die de afgelopen vijf jaar bij Bloemendaal gespeeld hebben... die, die, die waren vijf rij landskampiën geworden. Dus mijn gemiddelde uit 1 uit 14 is misschien net wat minder. Maar ik denk toch dat ik vandaag de blije man ben. Uh, de wedstrijd zelf, Teun de Nooyer was er niet bij. Geblesseerd. Dat zagen jullie pas tijdens de warming-up. Uh, ik heb begrepen dat jullie in de voorbereiding van deze wedstrijd... alles gezet hebben op Teun de Nooyer. Die moet afgestopt worden. Uh, en dan is hij er niet bij. Was dat een opluchting? Nou ja, we hadden niet alleen zozeer uh, vanuit verdedigend oogpunt op Teun. Uh, Teun is aanvallend heel sterk. Uh, verdedigend wilde hij nog wel eens dat steekjes laten vallen. Je kan namelijk, uh, niet zowel als verdedigen op 100%. Dus we zagen we ook weer juist uh, zagen we kansen uh, uh, op de plek waar Teun speelt. Dus uh, het was niet alleen positief. Maar op het moment dat uh, de beste speler van de wereld niet meedoet bij je tegenstander kan je nooit heel rauw om zijn. Nee, en jullie pakten ze meteen aan. Hè? De eerste helft was een uh, fantastische eerste helft uh, van Amsterdam. En toch kom je op achterstand. Al na vijf minuten Rogier Hofman. Daarna maakt uh, Pruijer, Pruijer maakt er 1-1 van. Dat is de ruststand. Dat is de eindstand. Dan krijg je een verlenging. Dan krijg je strafballen. Ja, dan wordt het een loterij. Dan denk je van, goh, het zal toch niet misgaan? Ja, met enige voordeel dat wij hadden, dat we in ons achterhoofd hadden... dat we 1-0 voor stonden. Het is best of 3. We stonden 1-0 voor. Dus uh, mocht het onverhoopt in de strafballen serie fout gaan... dan weet je dat je dan morgen nog een kans hebt. Een uh, ander voordeel dat we hebben is dat we Klaas Vering op goal hadden... die in de afgelopen week weer geloos heeft staan keepen. Zowel in de wedstrijden als uh, ja, tegen Oranje Zwart in een strafballen ook er twee wist te pakken. En vandaag uh, pakt hij er wederom twee. Dus dat ja, is je noemt hem terecht. Klaas Vering was uh, zeg maar de grote man van Amsterdam hè, over deze twee wedstrijden. Ja, het lijkt als uh, hoe groter de wedstrijd, hoe groter zijn prestaties ook zijn. Uh, Klaas is 29, zeg ik uit mijn hoofd. Maar uh, ja, is uh, gewoon een van de beste keepers in de wereld... En, uh, ja, het, is toch, het scheelt een hele hoop. Ik geloof dat uh, Bloemen 6, 7 of 8 corners heeft gehad. En het lijkt wel alsof hij, uh, of hij in de hoek staat voordat die bal überhaupt is uh, aangegeven. En, uh, ja, het is absoluut de wereldkeeper waar wij natuurlijk heel trots en blij mee zijn. Je bent al anderhalf uur aan het vieren. Uh, uh, is het een goed beginnetje geweest tot nu toe? Nou ja, ik denk uh, 2004 was het laatste kampioenschap van Amsterdam. Toen uh, speelde ik helaas nog niet bij Amsterdam. Dus uh, ja, het belooft een, uh, een mooi feestje te worden. De opluchting op binnen, binnen de hele club is gewoon heel groot. We hebben de afgelopen jaren naar dit moment toegewerkt met een jonge ploeg waar we echt aan het opbouwen waren. En uh, ja, als je iets aan het opbouwen bent en je, en je vestigt uh, ja, je, je goal dat je, dat, je, dat je gezet hebt en je, je haalt het ook, ja, dan moet je er zeker van genieten. Want uh, topsoort carrière duurt ook maar kort. Hè? Het wordt een mooi feestje vanavond, daar ben ik van overdag. Amsterdam, dus uh, kampioen van Nederland, uh, verslaat uh, uh, Bloemendaal vorige week met 3-2... en wint vandaag met strafballen. Dankjewel, Gerard de Groot. Dan naar Mark Brasser, Roland Garros, Aranschka Rus. Wanneer, zeg het Mark? ja, nou ja wie het weet mag het zeggen. Nee, ja, ja ze is de vierde partij op baan 1 en uh, daar gaat het niet zo heel erg snel. Er zijn uh, twee partijen gespeeld, er moet een uh, mannenpartij nog gespeeld worden, uh, lubicic Verdasco. Ja en als die partij gespeeld is, dan uh, mag Aranska Ruzsara eigenlijk eindelijk op. Nou ja, dat zal misschien wel half zeven, zeven uur worden. Uh, hm. Oké, okay, dus dat kan nog even duren. Ja. Uh, wat, wat is de belangrijkste uitslag tot nu toe? De belangrijkste uitslag natuurlijk de partij die uh, gisteravond afgebroken werd tussen Novak Djokovic en uh, Juan Martín del Potro. Beide spelers hadden één set gewonnen. Dat dat was toch wel de partij in de derde ronde. Zo niet de partij van het toernooi tot nu toe zeg maar, bij de mannen. Uh, een beetje tegenvallend het vervolg van deze partij. Uh, Del Potro kreeg in de derde set kansen om de service van Djokovic te breken. Uh, twee breakpoints kreeg hij. Hij deed dat niet. Ja, en vanaf dat moment ging het eigenlijk wat minder met uh, Del Potro. Die niet het niveau haalde wat hij gisteravond in de tweede set wel speelde. De derde set ging met 6-3 naar Djokovic. Ja, en toen was het eigenlijk gedaan met uh, Del Potro. Die kwam in de vierde set al snel een, een dubbele break. Achter haalde er nog wel eentje terug. Maar verloor vervolgens weer zijn service. Maakte veel fouten in die vierde game. En verloor uiteindelijk met 6-2 in de vierde. Dus Novak Djokovic. Een uh, ja, goede, zeker deze laatste twee sets. Goede overwinning. En hij dus door naar, naar de achtste finales, Naar de vierde ronde. Oké. Okay. Goed. Um, dan laten we het er even bij uh, tot nu toe. Zometeen meteen komen we bij je terug. Want we gaan ook even naar het uh, basketbal. Naar uh, Groningen-Leiden. Want wellicht zit er een kampioenschap aan te komen. Leon. Dat kan, inderdaad. Het is de zesde wedstrijd in de best op zeven. Dus de Leiden ploeg, dat is Leiden, die leidt de serie met 3 tegen 2 Als ze winnen in Groningen, dan zijn ze kampioen. Maar uh, na zeven minuten spelen in de tweede helft is ze stand 43-35. En het voordeel van Groningen is toch... Opmerkelijk dit gaatje van 8 punten, in ieder geval in deze wedstrijd. Want nou ja, even wat tussenstanden, 10-10, 21-21 en de ruststand was 30-30. En wat mij de eerste helft vooral opviel, is bij de ploegen verdedigd heel aardig. Maar Groningen viel als team heel slecht aan. Waar allemaal individuele acties in de aanval en dat deed Leiden beter. En in een spannende wedstrijd kan dat doorslag gaan geven. Maar Groningen is de tweede helft heel anders op het pakket gekomen in eigen hal. Valt dus veel meer aan als team. Paast de bal rond en ja, scoort dan makkelijk. Nu na de rust is het 14 tegen 5 en het kaartje is geslagen. Ja, dan moet Leiden maar zien uh, het verschil goed te maken. In een hal die vol zit met bijna 4500 knofskekke Groningers. Een herrie van je welst uh, als de Groningen uh, de bal heeft. En als ze tegenstander heeft dan fluit iedereen. Zo gaat dat natuurlijk. Ja, in deze serie vijf wedstrijden gespeeld. Vijf keer won de thuisploeg. Vandaag de zesde wedstrijd. De zevende is eventueel morgenmiddag in Leiden als het zover komt. Maar Arvind Slachter schiet nu een drie raak uit de hoek. Ja, die marge die loopt nu even niet meer op van Groningen. 44, 38, 6 punten verschil. En als Leiden daar, daar ligt nog iets van af kan halen en zo het vierde kwart in kan gaan... Ja, dan komt er natuurlijk heel veel druk op Groningen. Want ja, deze wedstrijd moeten ze winnen. Want anders is het seizoen voorbij voor de titelverdediger. De bal gaat er nu niet in. en De bal gaat naar Leiden, zegt de scheidsrechter De bal gaat over de achterlijn via een boel handen. Ja, um, Le Leiden staat achter. Zes punten, 44, 38. Maar het is nog eigenlijk best wel lang. 12 minuten en 39 seconden. Nog één ding. Hoe hoog was het percentage ook weer van als je begint aan de best of serie, aan de play-off. Dat je hem dan ook wint. Dat was heel hoog hè? Ik zeg gewoon 29 van de 33 keer is dat gebeurd. Ja, oh, dan weet je. Ja, oh, ja goed. <laughs> het 83 procent. Dik in de 80 procent, ja, ja, ja. Kun je nagaan. Goed, toch wel een uh, raar statistiekje eigenlijk. Dan het BMX, als ik het zo mag zeggen. Sebastian Timmerman, ik zei net, de Olympische Baan is niet helemaal maar waar in Papendal, maar toch een beetje, ja, het is een prototype eigenlijk hè, van de Olympische baan... waar uh, volgende zomer, volgend jaar, dus zeg maar over 14 maanden... Uh, wordt gestreden om het Olympisch goud, zilver en brons. Nu gaat het allemaal om een wereldbeker. Dat is wel belangrijk met het oog ook qua kwalificatie op de Olympische Spelen. We zijn in afwachting van de finales. Eén Nederlander in de finale maar, en dat valt toch een beetje tegen. Bij de vrouwen gingen zowel uh, Laura Smulders als Joyce uh, Seesing... eruit net in de halve finale finales. Zij werden allebei vijfde. En bij de mannen alleen Jelle van Goorkum door. Maar hij is wel bezig aan een heel goed weekend. Gisteren won hij de kwalificatie, zeg maar de individuele tijdrit, redelijk met overmacht. En tot nu toe gaat het hem in, uh, op deze dag eigenlijk ook heel gemakkelijk af. Ik wil niet zeggen fluitend, maar toch gemakkelijk ging hij door naar de finale. Verder opvallend in die finale bij de mannen geen enkele Amerikaan, terwijl dit toch een sport is die van origine uit de Verenigde Staten komt. Raymond van der Biezen, misschien wel de beste Nederlandse BMX'er van dit moment, moest er uit in de kwalificatie. Zij ging hard onderuit, liep daarbij een blessure op aan zijn kaak en aan zijn onderkin en aan zijn vingers. Kwam echt gehavend uit de strijd, had ook nog eens een hersenschudding en dat is toch wel het verhaal van de dag. Heel veel valpartij hier en iedereen is er wel over eens dat de Olympische baan toch een beetje moet worden aangepast straks in Londen. Want zo heftig en zo zwaar als hier, dat gaat toch net iets te ver. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, het Sportforum. U kunt meepraten via sportforum.nos.nl. Sportforum.nos.nl. We hebben weer uh, drie gasten. Natuurlijk Tom Boots, Jack Bochstra, oud-tenniscoach. Tegenwoordig uh, eigen tennisacademie in Doorn. Oud-Davis uh, uh, Cup-captain ook. Remco Rechterschot, journalist van NuSports. En uh, er staat echt op mijn papiertje Zwollefin. <laughs> Remco, B je Zwollefin? Ja, helaas uh, wel. Ja. ja, helaas. Het is, het is niet anders. Is, uh, ja. uh, hoeveel heb je al over je heen moeten krijgen over... Joh, jullie stonden toch wel heel erg ver voor uh, in ja. de winterstop? Ja, dat heb ik ongeveer een keer of twaalf wel uh, moeten uitleggen... Of totdat nog, er niks meer mee, overbleef van het puntenvoorsprong. <laughs> Oké, okay, goed. Mag ik jouw moment van de week? Uh, ja, dat heeft dus ook met uh, FC Zwolle te maken. Uh, Jannik Wildschut, uh, die kent misschien niemand, maar uh, die voetbalt van, bij Zwolle. Van Piet? Uh, nee, geen familie geloof ja. ik. Maar het is een jeugdspeler van Ajax. En, uh, die speelt voor, voor FC Zwolle linksbuiten. Echt uh, lieveling, Scoort uh, best wel vaak. En uh, begon toch maar weer op de bank. En toen dacht ik van ja, lef. Uh, hè, daar wil je het volgens mij mee. En uh, dat gebeurde niet. Hij kwam uh, pas bij een achterstand erin. En uh, we verloren van VVV. en ja, Niet naar de Eredivisie vrees ik. Uh -huh. En toen zag ik dus later ADO Den Haag wel met heel veel lef. Toen dacht ik ja, zo moet het. Want je had wilschutter gewoon liever eerder in ja. gezien. Dus een dribbelkoning volgens mij ook, hè? Ja, en, maar hij scoort uh, vrij makkelijk. En veel eigenlijk ook wel als hij invalt. Dus ja, ik dacht van, zet die man erin. Ja. In plaats van hem als een te, te houden. Linkspoot ook, geloof ja. ik. Ja. Goed, Jack Boxtra. Uh, Jouw moment van de week. Ja, ik kan het wel raden eigenlijk. Maar zeg het toch maar. Ja, ja ik hou het bij tennis als je het niet erg vindt. Ja. Nou, dat is natuurlijk Arangsta Rus. Met haar overwinning op uh, Kim Kluijsters van de week. Voor iedereen een uh, ongelooflijke verrassing. Dat had niemand uh, kunnen en durven voorspellen. Uh, in eerste instantie voor haarzelf natuurlijk geweldig resultaat. Uh, maar vooral ook voor het Nederlands tennis en uiteraard voor het Nederlands dames tennis. Want dat uh, zit wel op wat succesjes te wachten. Dus uh, wat dat betreft een uh, fantastisch resultaat. En ze, ja, ze zit nog steeds in het toernooi, mag vanmiddag weer spelen. En ik hoop dat ze, dat ze weer zo goed speelt als van de week. En dan uh, ben je ook niet bij voorbaat kansloos tegen, uh, tegen Kirilenko. Ja, goed. We gaan het afwachten. Zometeen gaan we het er uitgebreid over hebben. Tom Boots, ook weer aanwezig. Natuurlijk. Ton, welkom. Wat is jouw moment van de week? Mijn moment is... Ik heb een, zal ik even voorlezen. Een heel klein berichtje heb ik uitgeknipt. Bin Hammam omgekocht. Wereldvoetbalbond FIFA begint een eigen onderzoek naar Mohammed Bin Hammam. De Quartarees, die het in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA opneemt... tegen de huidige voorzitter Sepp Blatter, wordt beschuldigd van omkoping. Bin Hamman moet zich zondag in Zurich melden voor verhoor. Drie dagen later volgt de verkiezing. En toen dacht ik, wordt vervolgd. Maar die vervolg is al, want nu is Sepp Blatter... moet ook morgen voor de ethische commissie komen... want hij wordt op Bin, bin Hamman. Nou, hoe dat afloopt uh, zullen we met die verkiezing wel zien. Ja, na vijf uur gaan we het er uitgebreid over hebben. Dit bericht had je ook gewoon Sepp Bladder op de naam van Bin Hamam kunnen zetten, op die plek. Ja. Dan had het bericht ook uh, gewoon gekund. Um, laten we beginnen met um, het tennis. De afgelopen jaren was er uh, weinig Hollands glorie op Roland Garros. Vier Nederlanders haalden het hoofdtoernooi en drie spelers kwamen tot de tweede ronde. En Arantje Rus, Tjerk zei het net al, zorgde zelfs voor een grote sensatie door Kim Kleinsjes uit te schakelen. Ik ben hartstikke blij dat ik gewonnen heb. Tegen haar, tegen Kim Kleijsers. Dat ja, is gewoon een van mijn favoriete speelsters ook. En als je daarvan kan winnen, ja, ja ik ben gewoon blij. Check Bogstra, Rus speelde twee winners, namelijk de laatste twee klappen van de set. In totaal heeft ze, geloof ik, net negen winners geslagen in, in drie sets. Kan je dan de conclusie trekken, uh, of misschien de vraag is misschien gerechtigd om dan te stellen... was Rus zo goed of was Kleister zo slecht? Combinatie. Uh, Kleizes kan uh, voor haar doen, uh, heeft ze niet best gespeeld. Dat blijkt wel aan de aantal fouten die ze maakte. Een uh, aantal dubbelfouten die ze sloeg. Maar dan nog blijft het een fantastische overwinning. Je moet toch als nummer 114 van de wereld winnen van nummer 2 van de wereld. Op zo'n podium, in het centercourt van uh, Roland Garros. Waar daar voor het eerst staat. Dus dat zijn allemaal al factoren wat het op zich al knap maakt. Dat zij op dat podium dat niveau kan halen. En ik, uh, ja, je kan praten over je tegenstanders niet zo goed. Dat zal wel. Maar zij stond er zelf wel. Kijk, als je zelf dan ook niet goed genoeg bent, dan win je niet. Ja. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat het niet fair is om te zeggen van... Uh, Kleisters was niet in goede doen. Het zal ongetwijfeld mee hebben geholpen. He, want uh, Kleisters stond 6, 3, 5, 2 voor. Twee matchpoints. Nou goed, één klap het is afgelopen. En dan is het 6, 3, 6, 2. Dan hebben we het nergens over. Maar goed, zo is zit tennis in elkaar en zo is het topsport in elkaar. Het is, pas, uh, het is pas gedaan tot de laatste bal geslagen is. En, ja. uh, nou, dat is wel een, een kracht, denk ik, van Narangsa. Dat ze door eens blijven gaan. Blijven vechten, maar ook blijven geloven in jezelf. En, uh, nou, ik, uh, ik denk dat dat in ieder geval... Uh, uh daar moet je wel positief over zijn. Je zal wel mixed feelings hebben gehad. Vorige week zat je hier ook. Toen zei je tegen me in de uitzending... ik ben groot fan van kleisters. Ja, ben ik nog steeds. Ik ben, ik ben fan van de sportvrouw kleisters. Ik bedoel, wat zij zo voor tennis betekent heeft. Maar ook hoe zij als persoon is. Uh, ik ken haar een beetje. Het is een ongelooflijk met beide benen op de grond staande mens. Die, die gewoon hard werkt en gewoon normaal doet, gelukkig. En uh, dat is op zich niet meer dan normaal. Maar er zijn een heleboel die niet meer normaal doen als ze succes hebben. Mm. En zij is gewoon een ongelooflijk leuke en spontane en sportieve vrouw. Dus wat dat betreft ben ik altijd fan van haar geweest. En dat zal ik ook blijven. Uh, Mark Brasser, want we horen tennisgeluiden op de achtergrond. Uh, voor jou was het uh, ongetwijfeld ook een, uh, een hele grote verrassing, toch? Ja, dat was het zeker, inderdaad. En om, om even terug te komen op wat Jerk zei. Ik denk dat dat het, het grote winstpunt is. Je moet natuurlijk de, de, de positieve dingen eruit halen voor Rusk. Er zijn genoeg speelsters die als ze tegen Kleisters de eerste set met 6-3 verliezen en dan 5-2 achterkomen in de tweede. Uh, het hoofd in de schoot werpen, zeg maar, het bijltje er ben gooien, ermee stoppen... en de partij weggeven. We hebben natuurlijk de Nederlandse mannen gezien. Uh, de bakker tegen Djokovic, eerste set aardig, daarna was hij weg. Uh, Wawrinka speelde tegen uh, uh, Thomas Schorel. Schorel ging de eerste set mee, die verloor hij, daarna was het gebeurd. Uh, Robin Haase tegen Mardi Fisch hetzelfde, de eerste set verloren, daarna was het gebeurd met Haase. Uh, Aranska Rus is er al die tijd in blijven geloven en dat vind ik uh, ontzettend knap. De Belgers schreven, kleisters verliest van onbekende Nederlandse. Uh, Mark, heeft Rus nu naam, uh, voor zover ze dat natuurlijk nog niet had, maar ook bij het grote publiek? Ja, dat, dat, dat heeft ze wel, ja. Je zag meteen ook op de, de site van het, van het vrouwentennis meteen een, een kennismakingsinterview. Hè. Wie is Aranska Rus, dus heeft inderdaad naam gemaakt. Ja, dit is wel een, een uitslag die natuurlijk uh, de, wereld, de tenniswereld over is gegaan. Alle ogen zijn deze twee weken gericht op Roland Garros. En dan bij de vrouwen op Wozniakki. En misschien komen we daar zo meteen nog op. En, en, en op kleisters, uh, altijd op kleisters eigenlijk, zolang ze tennist. En als die er dan in de tweede ronde van een Grand Slam toernooi uitgaat... Ja, dan, dan krijg je wel de ogen op je gericht, ja. Tom Bootsen, hoe voorkomen we dat hetzelfde vergaat met Russen? met Michele Krejcik? Nou, ik vind het heel lastig, Kijk, één maakt nog geen lente, volgens mij. En wat ik me afvraag is eigenlijk... maar dat geldt ook voor Timo de Bakker... Maar hoe voorkomen we dat? Hoe voorkomen we dat? Ja. Ik weet dat niet. Tjerk, kort antwoord? Nou ja, goed, luister. Het is één overwinning. Daarmee heb je toen toernooi nog niet gewonnen. Kleis is al jarenlang wereldtop. En één overwinning... ja. Dat zegt wel wat over die wedstrijd. maar het zegt natuurlijk nog niet gelijk alles over het vervolg van haar carrière. Dus... Nou, de druk wordt misschien wat hoger. Nou ja, omdat, zoals Mark net zei, uh, iedereen kent haar nu. Ja, dus, uh... Het, uh, je, ineens gaan we wat verwachten. Maar dat is ja. niet reëel. Ik bedoel, eergisteren verwachten we nog niks. En nu ineens wel van alles. Dus dat kan je ja. niet op één wedstrijd uh, baseren. Dus het is puur afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Ja, gelukkig ja. is ze nog jong. En ze heeft uh, veel tijd nog. Maar het is ook een heel nuchter meisje. Weet je? Die gaat zelf niet ja. ineens uh, raad lopen doen. Of uh, hard van de toren blazen dat ze zo verschrikkelijk goed is. Dus... Ja. Uh, ik, Ton, ik kom zo bij jou, want ik onderbrak je net ruw, omdat ik dacht dat je geen antwoord gaf op mijn vraag. Hetgeen ook het geval was volgens mij gezien je ogen nu. Maar we gaan even naar BMX, uh, uh, Sebastian, je hebt een finale, geloof ik. Tweede wereldbeker van het seizoen mannenfinale met één Nederlander Jelle van Gorkum. 20 jaar uit Lichtenvoorde in de achterhoek. Ze staan klaar in een finale met drie Australiërs. En onder wie Sam Willoughby, dat is een van zijn grootste tegenstanders. Die hij ook goed kent, Jelle van Gorkum. 20 jaar, dus die Willoughby is ook 20 jaar. Helemaal op dat startplatform, 9 meter hoogte, staan ze klaar. Terwijl het een beetje begint te regenen op Papendal, waar deze baan ligt. De wind is nog altijd ook heel hard. En daar zijn ze weg van Gorkum gestart. Als tweede van de binnenkant heeft een redelijke start, maar de Fransman Dodet is beter weg. En van Gorkum laat zich een beetje wegdringen. Ligt op dit moment rond de vijfde positie op weg naar de eerste baan. Daar gaat uh, een van de Australiërs onderuit. Van Gorkum nu op de vierde plaats. als het Willers, Mark Willers uit Nieuw-Zeeland is, die ruim aan de leiding ligt voor Dodet. Van Gorkum binnendoor op weg naar de container. Het mooiste punt ligt hij op de tweede plaats. Komt goed over die container heen, maar Willers die lijkt toch wel behoorlijk ver buiten schot. Als Van Gorkum hier geen fouten meer maakt, moet in ieder geval de tweede plaats erin zitten. Willers valt een beetje stil... Laatste bocht naar links. Van Gorkum zet nog een keer aan. Komt ook dichterbij. Maar Willis blijft buiten schot en wint de wereldbeker. Maar Van Gorkum doet het met de tweede plaats. Prima. Tweede plaats dus voor Jelle Van, Gorker, Van Gorkum. Achter de Nieuw-Zeelandse winnaar Mark Willis en de Fransman Joris Dodet op de derde plaats. Nog even naar het Basketbal Groningen-Leiden-Leon. We zitten 9 minuten van het slot van wedstrijd 6. Stand 49-46. We komen van 43-35. Groningen had een raadje. Maar Leiden herpakt zich. De ploeg zit echt goed in de wedstrijd. En heeft kans om onze eerste ploeg in deze serie een uitwedstrijd te winnen. Maar Groningen staat nog wel voor. En die goosprong neem nu iets toe tot 51-46 door het score onder het bord van Jason Dorizo. Ja, en dit was een mooie teamaanval. Groningen past die bal rond. Dan gaat hij weer Turk onder het bord naar Dorizo. En dan is het 51-46 voor Groningen. Tom Boots, ik zei al, ik onderbrak je net. Wat wilde je vragen aan, Tjerk? Nou, ik, ik vind het een hele moeilijke vraag die je net stelde. Hoe voorkom je dat? Want precies wat ik, wat ik zei en Tjerk ook... één uh, zwaluw maakt nog geen lente. Ze moeten het eerst even nog maar laten zien... Maar wat ik me afvroeg, en dat geldt hetzelfde voor Timo de Bakker, en dat geeft hoop ook. Zij zijn natuurlijk de nummer 1 als junioren van de wereldranglijst geweest. He? Dus mijn vraag is: hoe kan het zijn dat ze nu nummer 114 of iets dergelijks is, en de nummer 1 was? En. Ze was gelijk dus. Twintig jaar is ook Wozniacki, die nummer één op de wereldranklijst is. Ze hebben dezelfde leeftijd. Wat is er allemaal gebeurd? En dat geldt ook voor Timo de Bakker. Nou, dat is op zich een makkelijk antwoord. Want kijk, als je nummer één bij de jeugd bent, dan uh, dat is dat hartstikke mooi. Maar vervolgens begin je bij de tour En dan begin je gewoon op nul. Dan sta je uh, bij de heren sta je 1800. Dus die weg dan naar de top 100 is verschrikkelijk lang. Dus dat is uh, één. En punt 2 kan je bij de jeugd, zeker bij de dames, best uh, nummer 1 staan op de wereldranglijst. Maar dat zegt nog niet dat je ook de beste bent. Want heel veel meisjes, 16, 17 jaar, die spelen al vaak bij de jeugd niet meer mee. En dat zal hier onder andere ook een van zijn geweest. Die gaan bijvoorbeeld in de seniorentour al, al spelen. Waardoor ze al niet meer op de jeugd Ranglijst actief zijn. Dus het komt wel voor dat je uh, hoog kan staan, maar niet, dat zegt er niet alles echt over uh, hoe goed ben je echt bent. He, dus, het, het zegt maar, wel iets over haar talent. Ja, kijk, echt, op het ja. moment dat jij nummer 1 van de wereld bent bij de jeugd, zegt dat zeker wat over je talent. En dat zegt ook zeker wat dat je een goede kans hebt op een goede toekomst. Maar je begint nog steeds bij nul bij de senioren. En nogmaals, dat is nog steeds een hele lange weg. En dit meisje is pas 20, uh, ja. Rus. Dus dat is nog steeds hartstikke jong. Ik bedoel, ja, ik bedoel, Remco, uh, Remco slot. Nou ja, kijk, ik, wat, ik, wat, ik, uh, wat ik me ook afvraag... Is het, is het wel te vergelijken, zeg maar, de, de carrière van haar... Uh, met die van uh, uh, Misha Krejcik. Want dat was op een gegeven moment ook een vergelijking die net uh, opkwam die stond volgens mij op de 18e of zo al ja. in de nou, kwartfinale. zij Wondering. was dus Zingen een meisje inderdaad die, die, die jonger uh, bij de senioren ook al meedeed en jonger al, al goed was. Maar is het ook zo dat het bij Rus, dat, dat management haar heel voorzichtig, uh, of nou, nee. wil ik niet zeggen, maar ze wordt wel, het lijkt er wel op alsof ze een beetje wordt, wordt afgeschermd? Ja, nou, ik denk niet zozeer aan management. Ik denk gewoon dat het, dat het per individu verschillend is van waar ben je aan toe. Het heeft gewoon in de topsporten, dat weet Ton ook, het heeft geen zin om, om allerlei stappen over te slaan. Je moet je, daar waar je aan toe bent, dat, daar moet je in spelen op, op dat niveau. Maar je gaat niet allerlei stappen overslaan, want dan, dan verzuip je. Ja, dat, nou, dat maar als je, als je het hebt over het voorkomen van. Uh, en die vergelijking werd dus net gemaakt met, met, met Kruids. Ja. hoe voorkomen we dat? Nou ja, maar dus weet je, ieder, ieder individu heeft hier een eigen verhaal. En een eigen uh, reden waarom het soms heel snel gaat. En waarom het soms ook stagneert. En waarom het soms ja. achteruit gaat zelfs. Dus ik vind niet dat je het een met het ander kan vergelijken. De reden van Michaelen, waarom ze een aantal jaren, top 30, uh, aantal jaren geleden top 30 stond. Dat had dat met een goede reden. En waarom ze nu. Uh, buiten de top 100 staat, heeft ook haar redenen. Welke? Uh, dus nou ja, mm, weet ja, je, daar goed. hebben we natuurlijk al vaak genoeg over gehad. Hè. Precies, dus, dan gaan we uh, de bekende oude koeien. Het zo gaan, dat ze zat heel goed is. in de vel en, ja, en het meer het van dat soort zaken, natuurlijk ook een, kijk, je wordt heel snel uh, in, en, in de telesport, uh, telesport uh, wordt natuurlijk heel snel afgerekend op je, op je ranking. Iedere week uh, komt een ranking uit. En dat die ranking liegt niet. Dus op het moment dat je dat je een periode minder goed speelt, dan zak je gewoon hard. Mark? Ja, nou ja, kijk, ik, ik weet toevallig van van de week, we hadden het net over die bescherming van Aranska Rus. Ik weet dat uh, haar begeleiding daar in Parijs op dit moment daar wel mee bezig is. Wij wilden graag, verslaggever Martin Friesma, wilde graag s'avonds met Rus als ze ergens ging eten... even een shot maken van dat ze daar zit, even toosten op de overwinning. En toen was het uh, Ralf Kok en uh, die echt zei van nee, doe dat niet. Wij willen niet het beeld creëren van Aranska Rus die denkt dat ze er al is. De euforie willen ze gewoon rond haar wegnemen. En ik ben het ook eens met, uh, of wat Remco net zei, kijk, de verhalen van Aranska Rus, die uit een vrij normaal stabiel gezin komt. En uh, Misha Krajtschek, die met een vrij dominante vader uh, zit. En Timo de Bakker, die weer een heel ander karakter heeft en zonder vader is opgegroeid. Ja, dat zijn drie verschillende verhalen. Ik denk dat je daar uh, zes, zeven uur lang een uh, discussie over kan voeren en dan misschien kom je er uh, nog niet uit. Maar goed, je karakter wordt op, op zo'n moment natuurlijk wel gevormd en dat heeft natuurlijk ook weer invloed op uh, het verloop van, uh, van nee, maar, de carrière. Tot slot, het, is, Ton, want we het zo... is wel belangrijk dat je ervan leert natuurlijk, waarom die anderen, want dat was je aan het begin vraag, waarom die anderen het niet Gehaald hebben. Dat moet je. Eh, ja, het, is meenemen. Ook, het is ook heel goed om daarvan te leren. Alleen het is bij haar niet aan de orde. Het zijn twee hm. totaal verschillende uh, processen. Twee totaal verschillende mensen. Dus je hoeft niet te zeggen waarom bij haar wel en waarom bij haar niet. Iedereen moet naar zichzelf kijken. Want wat de ene heeft meegemaakt, heeft de ander niet meegemaakt. Heeft dus helemaal dus niet dat mee heeft meegemaakt. Dat is helemaal niet aan de orde. We moeten het, we moeten het hierbij laten. Nog snel even naar uh, Leon voor het nieuws van Vijver bij het basketbal. Ja, opnieuw heeft Groningen een gaatje geslagen. 7 punten, 53-46. Nog iets meer dan 6,5 uur te spelen. Het gaatje kan voldoende zijn. En Groningen moet winnen om er een zevende wedstrijd uit te slepen. Ik ben benieuwd. 53-46 het voordeel van Groningen. Goed, dat was, uh, het gaat heel snel. Dat is de eerste halfuur van uh, deze editie van NOS Langs de Lijn. Zometeen gaan we door met het Sportforum. Na het uitgebreide NOS-chanaal van 5 uur. Wat ons betreft, graag tot zo. Langs de, lijn, op één. de actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Goedenavond, de luisteraars hier het Hulperste. Met deze week... De VPRO, de vrijzinnig productant Radio opnieuw. 85 jaar VPRO en het vrije denken. Over Erasmus, Spinoza en Multatuli. En Groeten uit Rollo van QB and de Blizzards. OVT, morgenochtend van 10 tot 12. Radio 1, het nieuws van alle kanten.